2 uur, Christian Bonebakker met het NOS-Journaal. Het leger in Nigeria heeft in het noorden van het land zo'n 120 leden van de terreurorganisatie Boko Haram opgepakt. Ze waren gisteren bij de begrafenis van een van hun leiders, zegt het regeringsleger. Nigeria begon vorige week een groot offensief tegen Boko Haram. De islamitische terreurgroep probeert in het noordoosten van het land al jaren de Sharia in te voeren, onder meer door aanslagen te plegen op christenen.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 En Jan-Pieter Kosten, zeg je maar even achteraan, maar die jingle is er nog niet. Die uh, doet ook even mee vannacht. Mooi dat u luistert naar een nieuwe Dit is de Nacht. Het is uh, twee minuutjes over twee. En we gaan het vannacht hebben over uh, sporthelden. Kent u ze bijvoorbeeld nog? Jan Kruijf, nou die kent iedereen nog wel. Maar ook Abel Enstra, Arts Schenk of Erik Breukink. Het zijn zomaar wat sporthelden uit het uh, verleden die in hun eigen sport echte topprestaties hebben geleverd. Luister even mee naar wat oude uh, sporthelden. Als het goed is, hebben we daar een uh, korte compilatie van staan. Nog niet? Oh, nou, dat komt hij zo meteen, uh, misschien wel eventjes. Uh, en in de studio hebben we ook uh, Martijn de Graaf. Martijn, welkom. Goedemorgen. Jij bent sportjournalist. Ja. Uh, Freelancer voor bepaalde. Ja, freelance voor uh, verschillende omroepen. en... Uh... Uh, naast de uh, sportjournalistiek ook een gewone journalistieke werkzaam... maar, uh, maar regelmatig uh, langs de sportvelden te vinden. Oké, okay, nou, jij bent hier vannacht bij ons om uh, lekker mee te discussiëren... Over, uh, over wat dan misschien een sportheld is... en wat luisteraars uh, uh, persoonlijke sporthelden zijn. Uh, wat hebben we er meer, pieter uh, We gaan het ook hebben over geld. Oh, oh dat komt pas later. Ja, het geld dat geld komt later. Dat in de tweede en derde uur. Maar eerst over sport. Uh, en uh, nou ja, goed, we, het, uh, we hebben net een fragmentje staan, maar dat ging niet door. Oh, ik zie dat we het nu wel hebben. Oh, zullen we er we eerst even naar gaan? Ja, laten we even luisteren. To the area, to Gordon, back to the, to the net, to Beckham. Beckham for post! David Beckham! Wow. Happy birthday! And the galaxy on the... Armstrong, ooit werd hij wereldkampioen. toen ging die Daar solo. Gaat nu aan. gaat hij aan. aan. En wat kan Michael oh, Bogert? Kan hij het of niet? Hij kan nog in het wiel blijven. Hij kan nog nee. in het wiel nee, blijven, nee. maar Kom op. hij heeft een grotere versnelling. Nee hoor. Armstrong, Armstrong. Bogert. Bogert gaat naar de kant toe. Ze zitten naast elkaar. Ze zitten naast elkaar. Bogert, Bogert, Bogert. Ja, Bogert. Ja, ja. Vindt ja, ja. ja, ja. met een 12 seconde oh, meter. Ja, ja End the floor, the ability Jazz. to hang just long enough to get that good look off his foot, three on two for the Blazers, of the ball the The ball's only two of 11 from the field. Jordan again from three-point land. Kruijf. Kruijf. Johan And a wonderful ball. And Johan Kruijf. Keep kijken, Glied langs And at the overzicht. Van de grote meester. Ja, een excellent stop, Michael Schumacher just goes past me now, and it's going to be tremendously close as they come to a rouge. There's Schumacher turning in. I think he's going to get out before Vierne. No, he's not. Yes, he is. My goodness. Vierne shoots out across the front of Schumacher's Ferrari, but Michael Schumacher. Ja, dat was uh, Michael Schumacher die was laatste horen en uh, afgelopen week stopt er en weer zo'n sportheld. Hij uh, was ook even te horen in het fragment. De Engelse voetballer David Beckham. Hij beëindigde zijn carrière, uh, ik geloof dat, dat is gisteren, in tranen bij uh, Paris Saint-Germain. En uh, Beckham kwam onder meer uit van Manchester United rit en Real Madrid... en behaalde met beide clubs vele prijzen. Het beëindigen van zijn carrière geeft ons de aanleiding om het over uw sporthelder te hebben. Aan welke sporten denkt u het liefst terug en waarom? Aan welke sportheld heeft Nederland volgens u het meeste te, da te danken? En heeft u misschien wel eens met sporthelden als Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Art Schenk of andere helden gesproken? Hoe was dat? Ja, dan kunt u ook hele andere helden hebben dan sporthelden... die veel voor u betekenen in uw leven. U mag ook zeggen welke helden dat zijn. Als u helemaal niet van sport houdt en denkt... wat zullen we nou beleven, mag ik ook nog meedoen vannacht? Dat kan gewoon. U kunt bellen naar het gratis nummer wat we hebben. Dat is 0800-1121. 0800-1121. Dan bent u voor het weten live in de uitzending. En u kunt ook eventjes een, een mailtje sturen. Dat kan naar nacht.eo.nl. Of even twitteren. En dat kan dan naar uh, apenstaartje dit is de nacht. Of met de hashtag dit is de nacht. Dat zien we allemaal. We gaan even luisteren naar muziek van Van Morrison Brightside... Of the Roach. Sometimes Sometimes I don't know why At Street Bright Side of the Moon van uh, van, van Morrison. Uh, er was wel iemand die belde net, maar die, uh, die, die durfde niet zo goed in de uitzending. Maar die had wel een fair point. Dat was namelijk dat er geen dames zaten in het overzichtje van alle sporthelden. Ja, en ze zijn natuurlijk uh, genoeg te bedenken. Uh, al is het maar recent, ik doe me een, een, een Venus uh, of Serena Williams. Uh, help eens even Martijn. Um, ik zeg uh, heel snel maar Janne Timmer. Twee keer goud, hè? De, de, de duizend meter prologeren op de Olympische Spelen. Um, Ankie. Ankie van van onze hè? Marianne Vos. Inge de Bruin, beetje van wat langer geleden. Irene Wust. Ze zijn er genoeg. Nou, als u nou denkt, ik, ik heb het er ook nog wel zo eens. Zo'n vrouw die, die het ook ontzettend goed heeft gedaan. En misschien nog wel beter dan al die mannen bij elkaar. Laat <laughs> het vooral even weten en bel gewoon. Nou, 0800-1121, want uh, we kunnen dit programma ook wel met elkaar vullen. Maar er is juist ook ruimte voor u als luisteraar. Dus het zou leuk zijn als u even belt. 0800-1121. En uh, voordat wij overgaan naar de bellers, als jullie bellen natuurlijk, uh, dan gaan we toch even in gesprek met onze uh, sportjournalist, Martijn de Graaf. Ja. Nou, we hadden het net uh, over David Beckham, hè? die, uh, die ja. heeft natuurlijk afscheid genomen afgelopen week. En ja, er uh, was gewoon veel commotion omheen, uh, veel nieuws, maar hoe groot is hij eigenlijk? Is dat echt een grote sportheld voor jou? Ja, ja. Nou, ik, ik kijk ook wel meer naar prestatie. En David Beckham kan heel goed voetballen. Maar dat deed hij vooral in zijn tijd dat hij bij Manchester United zat. Zijn eerste grote club. En ook al heel lang geleden. En toen hij naar Real Madrid ging uh, voor 30 miljoen euro. En iedereen vond dat een uh, enorm bedrag. En dat is, dat is het nog steeds. Maar ze gaan nu voor veel meer uh, uh, geld over de toonbank. ja, um, ja toen werd Zijn status was zo groot dat die 30 miljoen euro... die was eigenlijk binnen no time alweer terug met merchandise... shirtjes en ja. uh, petjes en noem het allemaal maar op. Dus hij is eigenlijk buiten... Het het veld uh, de laatste jaren veel en veel groter dan dat hij uh, in het veld is. Misschien wel de grootste voetballer ooit? Als je, als je zou berekend naar status... en naar nou wat, je, wat, je, wat je kunt uh, bereiken qua bekendheid... Is hij, het hoort hij zeker in het rijtje van de Grootste. Nee, maar qua ja, prestaties, maar, maar, maar maatige, qua, prestaties qua prestaties, qua prestaties absoluut niet. Maar ja. echt waar, jongens? Ik, ik ben dus een beetje de... Ik ben niet echt een diehard voetbalfan, hoor. Maar neem een, een Maradona, weet ik het wat. Al die mensen die zijn... Ja, die is qua groot, prestaties en... op het voetbalveld. ben ik het helemaal met je eens. De Maradona, Messi, uh, Noem, Kruifte bij Pele. Dat zijn uh, de groten... Op het voetbalveld. Maar wat is, zijn die in China niet bekend of zo? Wat, wat is nou ja, ik zei ja, Messi misschien wel maar in de tijd dat Cruyff, Maradona, Pele was, was, die mondia, was, was de wereld natuurlijk in feite veel groter. Het duurde veel langer voordat dat allemaal nu wat er nu uh, uh, um, gespeeld wordt, is over een uur in China ook te ja, zien. Ja, okay. oké. Okay. En? Ja, en in feite Beckham was nog klein, hè? Want die, die golven, hoe heet die ook weer. Die, uh... Tiger, Woods. Tiger Woods. Ja, dat, het is uh, nog andere orde vergroten, geloof ik. Ja, op het gebied van merchandising en dat soort zaken. Ja, ja maar die is ook wel, wel weer snoeiend van zijn voetstuk gevallen, zeg. Ja, ah, hij komt weer terug. Toen hij even buiten de baan ging golven. Toch? Gek <laughs> <laughs> hiervan. Ja. Maar uh, ja, nou ja goed, en, en, en andere. De David Beckham hebben het over gehad. Wat, wat, is voor jou? wat zijn voor jou de, de, de grootste sporthelden? Ik heb er een paar. Ik vind uh, uh, Slatan Ibrahimovic echt een ongelooflijke uh, held. Um, opgegroeid, in, in opgegroeid in Malmö, uh, Rosengarten, een wijk waar veel uh, um, allochtonen Zweden wonen. Um, vanuit een achterstandswijk. Um, en daar hangt altijd iets omheen. Hè? Het is altijd een beetje wat arrogant, wat, wat, wat bozigs, wat omslaat dan heen hangt. Maar als je kijkt naar wat hij bereikt... bij elke club waar hij komt, wordt hij kampioen. En op zo'n manier uh, heeft hij daar zijn aandeel in. Dat het, ja, het kan niet anders dan dat hij iets, iets magisch heeft... binnen zo'n team en binnen zo'n elftal. Maar hij schopt ze niet alleen in de goal... maar hij schopt ook tegen andere tegenstanders, heb ik de indruk, of niet? Ja, zo nu en dan gebeurt het inderdaad. En, en dan moet je je afvragen, is dat expres, is dat niet expres? Ik weet dat niet. En um, ik zeg dan altijd... never ruin a good story with facts, hè? Je moet, je moet Slaat dan wel... Dat hoort erbij en dat moet je ook een beetje zo houden. En hij is gewoon, uh, uh, hij, hij is uniek. En hey, dat heeft, maakt. Heeft hem een held het ook een beetje nodig? Dat hij een klein beetje omstreden is en af en toe dingen doet waarvan mensen denken, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, Roger Federer totaal niet. Nee, dat is de een die. Uh, good guy. Dat is een keurige nette jongen, maar die is gewoon outstanding goed, die, die staat zo ver, heeft hij zo lang zo ver boven de rest gestaan. Nu komen uh, uh, Murray, Djokovic en, en Nadal natuurlijk, nou nu de, de, de poos komen die in de buurt en verslaan hem regelmatig en is die niet meer uh, uh, top of the hill. Mm -hmm. Maar Mag ook wel na al die jaren. Dat, dat ben ik een beetje eens. Maar was wel zo lang zo'n fantastisch uh, uh, toonbeeld. zonder één smetje. Ja, ik vind ja. dat ook wel maar mooi. Dus het hoeft niet. Nou ja, en het blijft ook voorlopig zo. Hè. En ook nog netjes een gezin. en, en, en sponsoren. Uh, wordt gesponsord door een of andere grote gezinsauto. Uh, uh, van Mercedes. Ik denk nou, jongens, dat, uh, dat, dat kan niet kapot. Dat imago. Nee, nee. Dat imago, ja, ja. je weet het nooit. Het kan altijd gebeuren. Je weet niet wat voor een, uh, lijken er uit de kast komen. Ja, en wat, niet wat, op wat er, er EPO gebeurt. gebruikt hebben. Nee, dat, dat zou Roger niet doen, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Dat vind ik zo'n onkruikbare man. Uh, We hadden het net ook even over vrouwelijke sporthelden. En uh, aan de telefoon heb ik mevrouw Jo van Balen. Mevrouw, goedenacht. Goedenacht. Hallo. U heeft uh, uh, geen dameshelden, of wel? Geen dameshelden, juist wel dameshelden. Oh. En, en die worden niet gesponsord die, uh, die kregen vroeger geen geld. Die moesten alles zelf betalen. Oké, oké. We hebben het nou alleen maar over miljonairs, arrogante etters, bulten die op het voetbalveld lopen, dus zoals een snijder en, en dergelijke. Daar moet maar u dat, niks van hebben? Nee, daar moet ik niks van hebben. Ook niet van Roger Federer, de tennisser? Vind ik een grandioze tennisser, maar als je dan zijn bankrekening nagaat, dan zit hij 40 miljoen. Ja, maar daar kan hij ook niks aan doen. Dat is gewoon het prijzengeld. Juist, maar neem nou eens uh, Sjoutje Dijkstraat. Schalke Dijkstra, dan moeten we even een beetje terug in de tijd, hè, denk ik. Ja, dan moeten we zeker terug in de tijd. Wie was Schalke Dijkstra? Dat was een topschaatster. Oké. Okay. Een kunstschaatster. Oh, die, ja. heeft, die heeft gouden medailles gewonnen. Voor, voor Nederland, in welk jaar was dat? Nou, uh, ik denk in 6, 7, 48. Oh, Oké, okay, ja, volgens mij, ik, ik heb het even ondertussen opgezocht op de computer. Ik zie iets later staan. Ze werd driemaal wereldkampioen in 1962, 63 en 64. Ja, dat klopt, want we hadden net een, een televisie en dat was nog zwart-wit. Oh ja, en, en, en wat maakte haar dan voor u zo bijzonder? Nou, moet je horen, de vader die was dokter en dan ging ze op vadercenten naar Engeland om les te gaan nemen. Ja. Nou, dus... neem nou, de kok... En neem Erika Terrestra. Die kregen, die hadden geen sponsors. Nee. En, en, en dat vindt u mooi, als sporters ook nog echt moeten werken, ook qua geld, om, om ergens te komen. Kijk, als je het nou hebt over, over die schaatsers, of over die tennissers, die, die, die, die, die, die, die, uh, die schreeuwers van nee, nee iedere keer zo'n schreeuw geven. Die verdiende miljoenen. Ja. Maar als je nou neemt die, die, die tennissen die we toen hadden hier... dat meisje dat verdiende toen niks. Nee. En, en, en Sjaukie die schrilde niet. Die deed nee. gewoon wat ze moest doen. Die, die deed gewoon wat ze moest doen. Ja. En, en ze had en, geen gevulde bankrekening. Nee, want ik weet nog heel goed... want later is ze getrouwd met de meneer... en toen, die, die stond op de kennis met ze geiten. En ze had één dochtertje... ik heb er wel meegemaakt op tien half... Dat ze de dochtertje les gaf op, op Tialf, in de Ja. En heeft u haar ook persoonlijk ontmoet? Ik heb haar ook persoonlijk ontmoet. En, en wat was het voor, voor, voor meisje, voor vrouw? Nou, het, het was een, een schat van een meid. Het, het was gewoon een hele, een hele eenvoudige meid. Wat zei ze dan tegen u? Nou, ik, ik, ik schaatste zelf ook op, op Tialf. En toen zaten we op die tribune zaten we dus naar die jongen... Kunstschaatswijzer te kijken. En toen zegt ze: Heeft u interesse? Ik zei ja, ik zeg, want ik heb zelf ook. In het begin van de oorlog heb ik les gehad in de Apollo Hall in Amsterdam. Mm. En toen was die, die uh, spoorwegstaking was er en toen kon ik er dus niet meer heen. Nee. Die betaalden mijn vader en moeder, die betaalden het lesgeld, en mijn broers, die betaalden het treingeld. Ja, ja. Het klinkt, het klinkt ook een beetje als, uh, uh, laat het maar weer terugkomen, dat sporters niet zoveel verdienen en dat ze wat meer ook bescheiden moeten ja. zijn qua inkomen. Juist, nou zijn we er. Nou zijn we, dat, dat is uw conclusie. Dat, dat is gewoon mijn conclusie. Ze, ze doen allemaal hun best om, om miljoenen te verdienen. En dan, dan staan ze in de krant en ze gaan scheiden en ze hebben een kindje. En, nou, dat erg richt me dood aan. Oké, okay, nou, uw punt is gemaakt. Dank u wel, mevrouw van Baalen. Nog een fijne nacht. Ja, de succes met je programma. Dank u wel. Oké. Okay. En we gaan over naar de volgende beller. En dat is Angeline Groot. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. En u uh, heeft, heeft ook een held, hè, geloof ik? Nou, niet, uh, het is ook een held, voor, uh, maar uh, ik bewonder deze voor mij jongen enorm... Hij kwam vroeger bij ons thuis heel veel over de vloer. Mm -hmm. En toen was hij nog een jaar of zestien, zeventien... en was hij nog aan het begin van zijn carrière. En uh, de, mijn moeder had destijds een uh, DAF. En dan nou, hadden ze weer te lang op een biljart gespeeld bij ons thuis. En uh, dan zei hij altijd, mevrouw Bolle, de meisjesnaam... Uh, kunt u ons wel even gauw uh, naar het uh, voetbalveld brengen... want dan is meneer Michels uh, boos op ons... Maar niet alleen dit, maar twee maanden terug kom ik hem weer tegen in, in jaren. Dan denk ik, jongen, jij hebt de rust bij Ajax, waar ik dan wel een fan van ben. Teruggebracht met, met al je kennis over voetbal. Maar ik sprak hem aan in de winkel. Hij wist weliswaar niet meer wie ik was. Maar toen ik het hem vertelde, zegt hij, oh ja, oh ja. Hij is gewoon altijd, na al die jaren, gewoon gebleven. Het is bijna een huiskamervraag. Ja, wie, wie, over, wie, over wie is is het? gaat het? Ja. Ja. Wat? Over, over wie gaat het? Dit is een huiskamervraag. U oh. heeft de naam nog niet genoemd? Johan Kruijf. Oh, kijk. Johan Cruijff. Ik voelde hem aankomen. Die, die kwam bij u over de vloer, echt waar? Ja, ja. Mijn vader had in de. Wij hadden een heel groot huis en in Amsterdam. En uh, mijn broers, die speelden als amateur bij uh, Ajax. En die namen hem mee. En, en Johan was gek op uh, biljarten. En mijn vader, die onderwijzer was, die had een heel groot tafelbiljart. En uh, nou, als die jongens dan, maar het was niet alleen Kruifoort, maar Keizer... al die jongens die destijds in datzelfde ploegje zaten... kwamen dan de, hun vertier zoeken bij ons uh, met biljarten. Dus ze zijn eigenlijk goed geworden bij u aan de biljarttafel? Nou, ook niet goed geworden bij ons aan de biljarttafel, maar... <lacht> Ik vind het zo bewonderingswaardig dat deze jongen nog zo gewoon is gebleven. Hij heeft natuurlijk ook een hele periode gehad dat iedereen wel ik weet niet wat kon doen en uitjouwde. Maar mm -hmm. uiteindelijk, hij is zichzelf gebleven. En hij heeft het toch maar weer gepresteerd om Ajax de rust te gunnen die het nu heeft. En alleen maar jongens neer te zetten die verstand hebben van voetbal. Want, want uh, hoe was hij toen hij zo jong was? Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Heel aardig, heel aardig. Was u een ja. beetje verliefd op? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, helemaal niet. U, u bent niet zo positief. Heel... Wat? U bent zo positief, had toch ook wel wat negatieve eigenschappen? Nou, die, dat zou hij ongetwijfeld hebben gehad, maar die hebben wij nooit uh, uh, ondervonden. Oké. Okay. Had hij toen ook al van die filosofische teksten? Nee, nee, die zijn pas echt later gekomen. Oké. Okay. Okay. <laughs> Nee, nee, hij was gewoon een 17-jarige, 18-jarige jongen die aan het begin van zijn carrière stond. En best wist dat hij heel goed kon voetballen. Maar nog um, ook respect had voor, zoals met Michels. Daar had hij enorm veel respect voor. Uh, en en, en zei ook, uh, meneer Michels en u en... En met mijn moeder die toch uh, in een davrei, in die tijd echt uh, was het van in elke davrei te maf. Maar hij, hij vond dat uh, en dan zei hij oh we komen weer te laat, kan u ons snel naar en dan ging mijn moeder met al die jongens ging ze naar de, de meer toe om ze op tijd uh, bij de meneer Megels te brengen. Mooi. En, en, en nu dan? Want spreekt u Johan Cruijff nog wel eens? Nou, dat is, uh, mijn moeder is wel uitgenodigd op zijn uh, bruiloft. En daarna is dat gewoon verwaterd. Totdat ik hem zag, en, ik woon zelf in Buitenveldes in Amsterdam. Ja. En daar zag ik hem met zijn vrouw uh, winkelen. Maar ook dan is hij gewoon aanspreekbaar. Nee. Hij heeft niet uh, een, een stel mensen die hem beschermen of wat dan ook. Je kunt hem gewoon aanspreken. Hij geeft ook gewoon antwoord. Ik vind dat met, van iemand die zo'n staat van dienst heeft in de voetbalwereld, vind ik geweldig. Daar kunnen de mensen die nu zogenaamd goed kunnen voetballen, denk ik dan wel eens... Echt wel eens een voorbeeld aan nemen. Ja, zoals? Heeft u dan nog een bepaalde voetballer in gedachten? Ja, die mevrouw noemde het al, hè. De, de, de, de, die Snijder en, en, en, en, en de jongens die nu uh, bij Ajax uh, voetballen. En dan hoor je ze zeggen van... Uh, ja, uh, het ging vandaag niet zo goed. En als ze verloren hebben, dan, uh, dan hebben ze een commentaar dat ik denk... Jongens, jullie krijgen zoveel geld. Je moet je longen uit je lijf moet je lopen. Ja. Klopt dat Martijn? Dat dat dat we nu iets meer een beetje zo'n zo'n attitude hebben? Zijn, een beetje Alghans? Er zijn erbij. Um, je hebt jongens, ik vind het altijd al heel typerend als ze niet in de camera kijken. Als je op zondagavond, zeven uur uh, studio sport kijkt en uh, de interviews achteraf en je ziet trainers en spelers alle kanten op kijken. Behalve gewoon netjes naar je, naar je uh, degene die je interviewt, vind ik dat apart. En Johan Kruijf is wel iemand die inderdaad, wat mevrouw zegt, um, um, heel gewoon is gebleven. En, en, en netjes, en, en vriendelijk en leuk. Um, heb je hem zelf gesproken ook? Ik heb hem een aantal keer gesproken, ja. ja. En um, de allereerste keer, dat, dat blijft een mooi verhaal. Um, liep ik stage bij RTV Noord-Holland en hij um, presenteerde een boek. Hij werd 60 in die tijd. En er kwamen uh, ongelooflijk veel boeken uit. En ik had geregeld dat we ergens heen konden. Dus ik mocht hem interviewen voor radio. En ik sta er met mijn opnameapparatuur en ik kijk naar vraag 2 En ik denk, oh oh. Ik heb hem niet aangezet. <laughs> en bij iedereen uh, zou je uh, zenuwachtig worden en, en denken van, nou weet je wat, ik stel wel door en uh, ik, ik kom wel aan een paar antwoorden die uh, bruikbaar zijn voor de uitzending. Maar ik had heel lang nagedacht over die eerste vraag en zo, daarmee wilde ik ook mijn item in uh, insteken, mijn verhaal. En um, ik denk, ja, die kan niet. Dus ik zeg, meneer Kruijf, ik heb een foutje. Ik heb, ik heb een probleem. Mag het even overnieuw? En hij zegt, ja, joh, tuurlijk. Hij zegt, stond hij niet aan? Ik zeg, nee, hij lachen, ik lachen en we gaan door. Geen enkel probleem bekruif. En dat is, dat, zo uh, herken ik hem ook wel. En altijd vriendelijk en niks te woord. Zo'n zo, zo voorlichter zegt altijd, nou, weinig kans, weinig tijd. En uiteindelijk staat hij een half uur met de pers te houden. Zo is hij al. Ja, hij ja, is ik. altijd dezelfde gebleven. Wauw. Mooi hoor. Ik, ik, had, uh, ik moet zeggen, mijn beeld, ik, ik dacht toch wel ook, ik zie af en toe een man op tv die altijd wel weet hoe het beter moet en zo. Maar ik zie nu een hele mooie andere persoonlijke kant van Johan Cruijff. Het nade is, zo komt hij over, maar hij heeft ook gelijk 9 van de 10 keer. Dat is het gewoon. Nou, eigenlijk 9,9 van de 10 keer. Ja, vindt u ook mevrouw? Ja, ik ben het helemaal op deze spreken. Het is gewoon een heel aardig mens. En daar mag iedereen wel eens een keer ook, uh, het mag van hem gezegd worden. Zijn jullie allebei ook lid van de fanclub? <laughs> nee. <laughs> nee. nee, nee, nee. Ik ben op die leeftijd dat u dat niet meer doet. Oh, oké. Okay. Okay. Maar het is een schitterend mens. Okay. Nou, bedankt. Ik, ik vond het echt heel, heel leuk om even te horen. Iemand die vroeger Johan Kruij vaak over de vloer had. Ja, oké. Okay. Veel Zo, luisterplezier nog. Oké, okay. ja. goeienacht. Dus even kijken, wat, wat gaan wij precies doen? U kunt natuurlijk ook nog bellen als u zelf nog andere sporthelden heeft dan Johan Cruijff. Of wie hadden daarvoor ook weer die kunstschaatser. Shoukje Dijkstra. Waar zijn, waar zijn die kunstschaatser nu eigenlijk of, gebleven? Shoukje Dijkstra. Ja, of misschien een ander soort helden. Oh, Want, dat kan ook. Het, het kan ook zijn dat het nu een beetje een mannenshow aan het worden is. Ja, Ken dat is je waar. Niet? Ja. Misschien moeten we ook wat, uh, wat dieper gaan. Geloofshelden. We zijn toch de EO, uh, Jan-Pieter? Ja, als vervolg op de uitzending uh, hiervoor. Ja, maar bij Kazaluna ging het alleen 20. maar over God en dan hebben wij het alleen maar over sport. Er gaat hier iets mis. Ja. Als u nou geloofselder heeft, dan mag u ook bellen. Uh, uh, en, uh, en bij Sporthel natuurlijk ook. We zijn heel benieuwd. 0800-1121 of mail even naar, uh, naar nacht.eo.nl uh, uh, of Twitter even, dat kan ook. Ik weet niet. Checkt iemand de Twitter, jongens? Dat is ook wel belangrijk, hè? We kunnen we zeggen. <lacht> ja, als redacteur checkt de ja, Twitter. Is dat 's s'nachts ook uh, actief Twitter? Absoluut, absoluut. Er dus zijn een heleboel luisteraars die, uh, die twitteren. Uh, en dat kan dan naar dit is de nacht of met de hashtag dit is de nacht. Eens even kijken. Martijn, heb jij naast, want je had het net dan over Johan Cruijff, die je ook gesproken hebt en geïnterviewd en die heel aardig was. Wie staat bij jou op nummer 1? Ja, ja ik, vind, ik heb niet zozeer nummer één. Ik heb een hele lange uh, reeks en, en uh, wat ik misschien het mooiste verhaal vind is, is Nelson Mandela. En uh, die heeft okay. euh, zelf uh, op, uh, op de universiteit uh, waar hij uh, studeerde... wel uh, is wat gedaan aan sport, maar hij was daar heel slecht in. Um, maar hij heeft sport gebruikt om uh, Zuid-Afrika een mooi land te maken. En uh, toen hij vrijkwam, uh, jaren negentig en uh, de apartheid af wilde schaffen, heeft hij rugby gebruikt... om de kloof tussen blank en zwart te verkleinen... en waar mogelijk te, te, ver, uh, te verwijderen, weg te halen. En dat vind ik wel heel erg mooi. Um, in 1995 was het WK Rugby in um, Zuid-Afrika... en Springbokken het team van... Uh, uh, het Zuid-Afrikaanse rugbyteam had al eigenlijk niks meer gewonnen de laatste jaren. Het was slecht en rugby is groot onder het blanke gedeelte van Zuid-Afrika. Zwarte voetballen, blanke rugbyen. Dat was destijds. En um, hij dacht, ik moet iets doen. Ik moet, ik moet iets hebben dat verenigt in het land. Het, het land samenbrengen. En hij dacht dat WK in eigen land, dat is bij uitstek een, een, een, een mogelijkheid om dat te creëren. En er was één zwarte man in het hele elftal dat meedeed. En ze gingen met z'n allen uh, er vol voor. En hij is een aantal keren ook bij de rugbywedstrijden geweest. Een zwarte rugbywedstrijd was al heel raar. Hij deed dat, uh, moedigde het team aan, heeft veel contact gehad met de aanvoerder van dat team. En uiteindelijk um, ze, zijn zij clinics gaan geven door het hele land. Rugbyclinics aan aan in townships, in, uh, in de grote steden, op het platteland, overal. En je raadt het al natuurlijk, uh, Zuid-Afrika, uh, zeker in de film in wint um, um, dat WK. En dat heeft wel voor, voor een andere manier van denken gezorgd in dat hele land. En daardoor vind ik Mandela, qua sporten natuurlijk nul, maar wel fantastisch en eigenlijk ook een soort sportheld, dat hij uh, sport gebruikt om zo... Uh, sport als politiek doel. Ja, om, om het land mooier te maken, ja. ja. Mooi uh, uh, misschien bent u ook wel fan van Mandela. Of niet anders. U kunt het even laten weten. Gaan we ondertussen even luisteren naar muziek. En dan kunt u mooi bellen naar 0800 1121. MUZIEK You've got the words to change a nation. But you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence. Afraid you'll say something Emily Sunday, Read All About It. Kijk, ik, ik begrijp best uh, als u nou luistert dat u denkt: ja, er was net zo'n mooi verhaal over Johan Kruijf thuis. Daar, daar durf ik eigenlijk niet zo goed mee tegen op uh, te bieden. Maar dat mag gewoon hoor. Ook als u een wat, uh, wat minder uh, mooi verhaal heeft, maar toch gewoon heel erg fan bent van iemand en kunt uitleggen waarom, dan, uh, dan mag u gewoon bellen. Dat, dat geeft helemaal niks. Dat willen wij juist heel graag horen. Ja, of dus wil ze de... gewoon een andere held? Hè? Dat kan ook. Ja, precies. Een geloofsheld of uh, wat kun je nog meer hebben? Een politieke held. Een po oh ja, politieke held. Uh, en het kan ook uh, een familielid zijn of zo, hè? Oké. Okay. Je vader, je moeder. Een suikerroom <laughs> Ja. <laughs> nee, nee maar geen de, geld. Financiële held. Over geld gaan we pas voor uur uren. Hè? Oh, sorry. Oh, sorry. Dat was zoals de kleine teaser dan. Maar we kunnen bellen, hè? Naar uh, 0800 112. En, uh, 1121 uh, dan zou ik doen. Anders uh, nee. <laughs> in de tweede kom je bij een hele andere. Nee, oké, okay, 0800 1121. Ja, dat lijkt me. En goed. mail ik kan ook, geloof ik, naar uh, nacht.eo.nl en Twitter. Ik kom met dit is de nacht. Kijk, okay, en ze zien maar radio-interactief medium. We hebben meteen uh, iemand aan de telefoon. Meneer De Wit, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, uh, jullie hadden de criteria wat opgerekt. Ja, en toen dacht u, dit is mijn kans. Ja, ja, ja, ja, ja, uh, voor een held, uh, fan ben ik. Van? Van uh, Johnny Meijer, Johnny Jordaan, uh, accordeonist... en nog altijd een van de beste in zijn soort. Dus dat is iets waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Johnny Meijer de accordeonist... Ja, je klinkt verbaasd of... Uh, nou ik weet nee, ik, ik, ik moet zeggen dat hij aan mijn, uh, mijn aandacht is ontsnapt, maar dat... Uh, dat kan je niet ja, ook niet. Die maar... was bijna net zo goed, maar Johnny Meijer is echt een uh, half stuk apart. Oké, okay. vertel eens even wat, wat hij allemaal bereikt Ho, ro, ro. heeft. Oei, hij is twee keer wereldkampioen geweest, sowieso. Maar uh, wat die man kon op de accordeon, dat kan, uh, kon bijna niemand toen de tijd. Hij uh -huh. speelde heel Engeland uh, in één keer op plat. Maar uh, hij, wat aan hem zo goed is, is dat hij echt uh, uh, alle genres bespeelde. Hij speelde van jazz tot uh, blues, uh, van samba tot latin, uh, van Hollandstalig niet te vergeten. Want dat heeft hij altijd... Uh, uh, is die altijd, uh, ...heeft hij altijd blijven spelen ook. Uh, en uh, hij had veel groter kunnen zijn had hij niet zo bescheiden geweest. Dat maakte hem ook nog eens even wat, wat, uh, wat meer op de... Hè? Op, op, ...nog ongeveer in zijn, in zijn gat zou ik zeggen. Ja, ik vind dat sowieso... Alleen al het, het spelen van zo'n zo accordio vind ik altijd toch, uh, ik, ik speel dezelfde wat simpeler instrumenten, een gitaartje of zo of een piano. akkordeon, dan moet, je, dan moet je twee dingen tegelijk doen. Nou, dat is sowieso voor een man al lastig. Drie dingen. D Vier dingen. Oh. Ja. Je moet de ballig nog bewegen natuurlijk, je ja. moet de linkerkant bewegen, de rechterkant. En ja, misschien okay. ook nog wat nummer in je hoofd houden, dus dat is vijf dingen. Ja, precies. Ik, ik bedoel meer, je moet een pianootje doen en, en dan tegelijkertijd inderdaad iets bewegen. Ja, Pieter, je, je, je kijkt niet over, begrijp Volgens mij, dat is nu een beetje uit toch? Accordeon of niet? Daarom, of zeg ik ja, heel ja, Daarom zou er nooit meer een talent op staan wat uh, het hele instrument is sowieso. Uh, wow, je ziet het wel weer in de... Even kijken hoor, in de Latin en in, in natuurlijk van uh, de... Met Maxima toen, dat yeah. is natuurlijk wel een bandenion, dat is iets anders, maar dat is wel een verwant instrument, een, een, een beetje in dezelfde hoek, een blaas, een ballig instrument. Yeah. En je ziet het nog wel in, ja, in de pop, soms nog wel hoor, in, in, in, in de Nederlandstalige nummers ook nog wel eens zo, en hè, wel, die er wel eens uh, wat mee speelt. Nee, het is niet helemaal weg het instrument, maar echt populair is het zeker niet meer. Nee. Het was natuurlijk lang voor de tijd dat mensen andere dingen hadden, zoals computers. Dus vandaar dat daar, het zie je het als een typemachine in die tijd. Mensen waren enorm goed om typen toen misschien. Dus dat, er waren heel veel mensen die dat... Ja, bepaalde dingen in de vingers hadden. Hoewel je ook natuurlijk wel uh, nog veel meer ook, symfonieën had. Hè, en, en verenigingen. Dus uh, ja. de, Het talent werd er sowieso meer uitgefilterd. En, uh, uh, u... Maar zo, zo iemand als hij, ja, die zou je zelden meer uh, treffen. Nog een ander is misschien als je het toch over sport hebt. Is Janus van der Wal. Dat is ook een uh, die je niet mag vergeten hoor. Dat is een oude dammer. Maar die, uh, die zou ik maar even tussendoor noemen. Oh leuk. We hadden pas nog een hele themanacht over, uh, over Denksporten. Toen waren er ook twee dammers hier in de studio. Oh, nou, dan, uh, Janus van der Wal is sowieso uh, een Nederlands kampioen ook geweest en heeft ook uh, regels in het schaken, of in het dam uh, veranderd, schaken. <coughs> maar die man was een genie, uh, hij is iets te vroeg gestorven. Ook. Ik zie het ja net, ja, in 1996 op, hij was 50 jaar, nee, nog niet eens, 40 ja, ja, ja, ja, hij is niet oud geworden. Dranken was het probleem. Een bekendheid aan uh, die combinatie is uh, funest geweest. Ja. Maar die man, dat is ook iets... Uh, ja, hij was een verhaal apart. Het uh. is niet helemaal sport. Men, uh, nou, weet je, ach, ach, ach, wat dat er gaat. dat is een zathelder, hoor, te noemen. Kan er nog bij. wel even doorgaan. We Wereldrecord wereld ja. houden, simultaan dammen. Is, is hij dat? Ja, ja dat is hij. Ja, ja. ja, 225 ja. partijen tegelijkertijd. Nee, dat, oh, dus hij was gewoon helemaal gek. Maar ik heb de indruk dat deze meneer wel van, van dingen tegelijkertijd houdt. Ja, ja, ja, en hij was ook, uh, geloof ik, degene die er uh, voor gezorgd heeft dat de regels in het damme veranderd zijn. Uh, dat heeft, even kijken, uh, weet niet, dat weet ik niet precies, maar da daar zijn... Uh, ja, omdat hij zo goed kon dammen werd de partij wat saaier begrijpelijk. Dus er zijn wat ja. dingen in het dam, in, de, in het officiële wedstrijdreglement veranderd. Om het heel moeilijker te maken. Ja, dat was hij ook geloof ik iets, had hij ook iets mee te maken toen nou, de tijd. Was, was uh, hij waarschijnlijk gewoon te slim voor deze wereld. Ja, en, ja, ja, Anto Geessie natuurlijk, hè. die is ook al dood. Dat is ook een fantastische judo geweest natuurlijk. iets waar we met z'n allen nog steeds trots op kunnen zijn. Ja. En, uh, al, al uw sporthelden zijn een beetje, zijn een beetje verdwenen uit, uit het leven. Want ook Johnny Meijer is niet meer, ja, is niet meer onder ons. Ja, Herman Brood is er natuurlijk niet meer. En, nee. wie, wie is en, nog een held van major, nu? Major Boshaard. Het zijn allemaal helden van die mensen die waren fantastisch. Allemaal e allemaal heeft Is er ook uit, nog eentje he? die leeft? <laughs> oh, eentje die leeft, ja. Uh, o oh eentje, ja, ja. ja, ja heldig, <laughs> dat is lastig. Leeft. Nou, laat ik dan een dans breken uh, voor de onbekende held. Dat, dat, dat is altijd mooi. Er is ook een, een standbeeld voor. Dat zijn de mensen die uh, wat minder bekend zijn. Misschien die toch leven en die dan toch uh, binnen het gewone leven, sociaal of uh, zonder bekend te zijn, uh, helden daden verrichten. Uh, door iemand te redden of door een voor een ander in de bres te springen of hem financieel bij te staan. Okay. Uh, dat zijn ook helden. De anonieme, held. uh, ja, ja, ja, de anonieme held. Ja, ja. de anonieme held. En, en soms uh, leeft het talent ook gewoon voort. Hè? Want ik zie hier wel bijvoorbeeld dat uh, Johnny Meyer. En Een kleindochter heeft, Eva Simons, ja, zeker. die dan ja, nu ja, weer zeker. helemaal hip in Happening is. Ja, die, uh, die in Amerika, die, uh, met, met, met die kuif. Precies. Zonder accordeon dan? maar ik, ja. Dat is ja. Dat zou je niet zeggen. Dat dat een, nou, een familie van Johnny Meijer is, maar het zit zeker dus in de familie. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik ben al blij dat ik zijn naam weer eens op de radio heb kunnen horen. Dus ja, maar dat jullie niet even een nummertje van hem kunnen draaien, want dat zit vast niet in jullie computer uh, dit jaar. Hè. Eens even kijken hoor, volgens mij uh, is, is er al wat gezocht, is, uh, is er iets van eh... anders uh, uh, niet? anders van de schoondochter dan eh. Uh. Oh, ja. Maar Johnny Meijer is echt wel de moeite waard. Ja, als je hem hebt, uh, hebt moet je hem even draaien. Ja, we, we gaan even kijken. Ja, Eva Simons is dan misschien weer een beetje te hip voor Radio 1. Dat is allemaal van die dansachtige. Ja, ja, ja, nou ja, goed. Ik heb in ieder geval uh, mijn, uh, mijn, mijn best gedaan om weer even, ja. even uh, de beste man te noemen. Ja. En uh, hartelijk dank daarvoor. Oké, okay, ja, jullie ook bedankt. En ik luister even verder wat er nog allemaal aan helden uh, zijn. Helemaal goed. Fijne nacht. Oké, okay, ja, goedjes. Ja, we gaan over naar de volgende beller. En dat is Joost van der Wetering. Ja, dat klopt, dat ben ik. Kijk eens, ik, uh, ik, je zit in de auto, hoor ik? of? Uh, ja, ik, zit, uh, ik ben tourenkastigeur en ik ben onderweg naar een groep, een groep uh, naar Amsterdam brengen. Ja. dan met het vliegtuig, denk ik, naar Israël. Oké. Okay. Heel erg christelijke reisorganisaties, waaronder ook de EO. Ja. Maar ik uh, hoorde een stukje over, uh, uh, ja, helden. En ik dacht, uh, ja, over sporthelden en accordeonheld. Maar ik heb een geloofsheld. En die geloofsheld is Pieter, dominee Pieter Masters. Uit Londen, die. Uh, jullie kennen misschien ook wel de Baptist uh, uh, Spurgeon. Mm -hmm. Dominee Spurgeon uit uh, ja, de jaren uh, 1800 of zo. Mm -hmm. Nooit van gehoord. Ja, ja, ja Jij zeker dominee? wel. Hij ja, ja, ja, ja, wordt ook. altijd aangehaald. Hè? Spurgeon, dat is wel echt een, een, een. Die wordt vaak geciteerd door dominees. Oké, okay. echt een en klassieker. Dominee, uh, de die heeft een kerk laten bouwen, de Tabernakel van Spurgeon noemen we dat. Die staat op de 11e. 11, nee, Castle. Uh, 11 die staat er ergens uh, ja. in, Londen, in Londen toch? In Londen, ja, ja klopt. Ja, en Pieter Masters is zijn opvolger. Zo? Ja, Pieter Masters is een opvolger. Ja, ik ben een kenner. Ja. Zit je even te googlen nee, of Peter uh... Pieter Masters is begonnen in 1972 met uh, 100 kerkleden. Ja. En uh, uh, die kerk uh, is in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. Toen konden er, daarvoor konden er 6000 mensen in. En uh, nu kon, kunnen er, uh, hij is het weer, weer opgebouwd. En nu kunnen er ongeveer 3000 mensen in. Maar die kerk die is begonnen in 1972 met Ulven Pieter Maters En die uh, hadden 100 kerkleden. Mm -hmm. En nu op dit moment zijn, uh, ja, zit die kerk bijna helemaal vol. Iedere zondag zit die kerk helemaal vol. Er zijn in die kerk, hè, er zijn uh, 700. Uh, kinderen. 700. Mm -hmm. Dat is behoorlijk wat. Dat is niet, niet te geloven, hè? Nee, dat is e e e echt een megakerk dus. Daar, sorry? Echt een megakerk, een beetje zoals de, de kerk hier in Nederland, ja, in, in Drachten. Het het een beetje op, hè. Ja. Ja, ja, die hebben er 5000 geloof ik Hij is uh, eigenlijk een, uh, ja, een soort geloofsheld, zeg maar. Het is ongelooflijk wat die man uh, op zijn zeventis er nog uh, voor elkaar brengt. Ja. Het is een soort Tim Keller, zo klinkt het. Zegt u? Tim Keller, daar lijkt het op. Ja, ik ken hem wel, ja. ja. ja. Ik heb hem me wel meerdere keer ontmoet. Hij kwam namelijk met uh, verschillende scholen, onder andere de school uit Grauda... Uh, kom ik ook daar en dan krijg je daar uitleg uh, hoe dat de kerk ontstaan is en hoe dat die uh, in zijn werk gaat. Ja, maar is, is het dan bij een geloofsheld ook, de, ook zo dat je hem echt een beetje afmeet op zijn prestaties? Uh, ik denk dat iedere held daar een beetje op afgerekend wordt, zou het niet. Ja, maar is toch ook een beetje, een beetje weer te, gaat ook weer een beetje tegen het geloof in? Ja, ja. eigenlijk wel ja. ja. Een soort paradox? Ja, ik, ik denk dat je dan, ja... Maar ja dan, dan mag je eigenlijk alleen Jezus van nog van hebben als geloofszeld. Boven die, die geloofszelt al uh, ja, uh, zelf ziet natuurlijk, ja. Ja, oké, okay, nou ja, een hele interessante andere insteek van, uh, van de Helden. Bedankt. Ja, oké. Okay. Nou, goed zo. Of, je, of had jij nog een vraag, heer Pieter. Ik kijk nee, nee, nee. Aan nee. Aan. nee ik, ik, ik zie al iets op het scherm staan, wat ik ook wel interessant oh. vind. Nou, dan gaan we even door. Bedankt hè. Fijne nacht. Daarvoor, daarvoor, daarvoor. Tot ziens. We hebben namelijk een stukje muziek van onze Johnny Meijer. Oh is, ja, is dat ja. gevonden? De accordionist. Ja, goed. Prachtig. Johnny Meijer acurionist. Ja, dit is hem live. De grootvader, even voor duidelijkheid, van Eva Simons. Misschien eh, wat meer bekende eh, voor wat, wat jongere luisteraars. Ik kan me zo voorstellen dat dit op dat biljart met Johan Cruijff daar ja. eh, gespeeld werd. Eh. Dit is helemaal terug in de tijd weer gaan. <laughs> ja. <laughs> Ongelooflijk. Ja, geloof zelf dat, dat roept blijkbaar nog wat reacties op. En Martijn, heb jij daar ook nog iets mee, of niet? Ja, maar ja, dat kan alleen maar Jezus zijn, wat jij volgens mij al zei. Ja, al het werk wat... wat... Gedaan wordt, wordt toch uiteindelijk via hem gedaan of vanuit hem of zo. Dus dan denk ik: dan dat moet het toch jezus zijn? Je bent zelf ook christelijk, zou te horen. Ja, oké. Okay. Ja, en ook <laughs> mensen die dan wat proberen, die doet daar eigenlijk een beetje aan af. Nee, ik vind het hartstikke mooi dat mensen daar hun tijd uh, en, uh, en hun tijd aan willen besteden en hun, hun talenten voor willen geven. Maar ik denk wel ja, dat komt daar vandaan. Ja, meneer Leenkel, goedenacht. U heeft, uh, u heeft uh, vast ook Jezus als held, maar toch ook wel een mens. Ja, ook uh, inderdaad Jezus als held, uiteraard. Ja, ook mens natuurlijk, maar. <laughs> Tuurlijk. Wie uh, nog meer? Henk Binnendijk. Ah, onze EO-man. Die wel kennen, die is juist inderdaad. En waarom? Um, ik ging altijd uh, veel naar EO-jongere dagen, heel vaak. Ja. En hij kon altijd zo fijn spreken van ik. en, en ja. Voor mijzelf uh, werd ik daar wel rustig van. En ja, het ja, was heel erg uh, fijn om, om van hem te horen, zeg maar. Ja, maar, maar wat maakte hem dan zo speciaal? Want er, zijn, er zijn wel meer mensen die op de Eerwijk Jongerdag goed gesproken hebben... en ook wel meer christen die goed kunnen spreken. Waarom nou juist Henk Binnendijk? Um, ja, hij brengt het zo, zo duidelijk zo fijn. Ja. Moeilijk zeggen eigenlijk, vind ik aan de ene kant. Maar ja, hij had het wel een rustige... Uitspraak ook met, met de woorden van God, vind ik, over God te praten. Ja. En dat, uh, ja, dat dat... vond ik altijd wel fijn om te horen van hem. En keek je dan ook op, op tv naar de, naar de bijbelstudies? Ja, ook. Want ik, dat ja. is, ik, ik, moet zelf, ik ben nog zelf vrij jong, dus ik, dat is altijd een beetje voor mijn tijd. Maar ik, ik hoorde dan altijd, het lijkt me zo fantastisch, dat er nog maar iets van drie of vier zenders waren op tv. En dat je dus zelfs ja. met een bijbelstudie gewoon automatisch ongeveer een miljoen kijkers had. Bijbelstudies. En, ja. uh, wat ik nog wel eens zou willen, dat is een wens, omdat ik zelf visueel gehandicapt ben ook. Maar uh, ik zou zelf wel eens uh, gewoon met hem uh, willen praten erover en zo. Over het geloof? Ja, dat uh, lijkt me best eens een keer fijn. Oké, okay, heeft u, u heeft dus nooit de kans uh, gezien om een persoonlijk te ontmoeten? Nee, helaas niet. Hmm. Nou, ik weet nou, niet of die, uh, of die voor bij de jongere dagen. Ja, dat is waar. Er zijn wel meer mensen natuurlijk. Het is dus binnenkort weer, hè, trouwens. 1 juni. Misschien, uh, ja. ik, ik weet niet of u er nog heen gaat. Um, dat weet ik nog niet, zeker. Dat ligt eraan, als ik vervoer heb, uh, ja. dan wil ik er wel even heen. Ja, dan er zijn er nog een paar uiteraard. kaartjes? Laat ik even wat EO-promotie doorheen gooien. eo nou. Is Henk daar ook dan, trouwens? of niet? Uh, ik, nou, dat, dat is wel een goede trouwens. Het zou kunnen dat hij dan in de relatie uh, tenten, uh, als zeg maar oud rondloopt. Dat zou, zou goed kunnen. Misschien heeft u wel een kans om hem daar te treffen, dan. Ja, wie weet. Ja. Als ik inderdaad vervoer zou kunnen krijgen, uh, ja, dan uh, hoop ik dat wel, ja. Oké, okay. nou, wie, wie weet het dan? Ja, wie weet het dan, oké. Okay. En bedankt voor, uh, voor dit verhaal. Ja, graag gedaan. Gaan we naar een hele andere beller. Kees, uh, Kees Oosterom, goeienacht. Uh, goeienacht. Ook uh, trouw, trouw Twitteraar, toch, over dit is nacht? Ja, ja. En uh, in andere programma's. Je spreekt nu met een hele nieuwe presentator, begreep ik. Nou, dat, ik, ik, nu even niet, maar dat kan, kan voor gezorgd worden. Gaan nee, ga nee. we nu even regelen. Hoe komt die? Ja, hoor, daar ben nee, okay, ik. Oké, dat is allemaal goed. Welkom. <laughs> ja. Ja. Je, je spreekt nu met een nieuwe presentator. Nou. Jullie uh, hebben dezelfde stem. Huh? Oh, dat is eigenlijk dat niet goed. Is, oh, dat, is, dat, is, dat, is, uh, dat is geen goed teken. Kost en klamer. Nou, maar, uh, Ja, Ik, heb, ik, ik, ik zat deze eerste denken, Heb ik een sportheld? Nou, die komen me niet zo eigenlijk te binnen schieten, maar. Uh, ik heb heel mijn leven Henk de Velde gevolgd. En ja, ja die, heeft, die heeft zes reizen rond de wereld gemaakt met een zeilboot. En ja, dat is eigenlijk een soort zeeheld inmiddels. En die heeft ook een keer een ongeluk gehad met, uh, dat was ook een katremaren, uh, de zeeman. Was op een container geklapt. Toen heeft hij daar uh, bewusteloos op dat schip ge gelegen. Ben ik met mijn vader ook nog bij het uh, Rotterdamse. Uh, een museum een beetje kijken, er lag dat schip daarnaast, mm -hmm. en allemaal dat soort dingen. en was een lezing gezien op de HISWA en zo, maar toen was hij altijd nog een beetje op afstand, een een bijzondere man. Yeah. Maar inmiddels is het gewoon een soort vriend geworden, want ik heb hem al uh, vorig jaar en dit jaar, hebben we met elkaar al vijf keer gesproken en laatst had hij een expositie met schilderijtjes en hij kan heel mooi spreken. Het is, het is een hele bijzondere man, oh, okay. die in deze zijn dromen invult. En dat is dan misschien het enige wat een beetje gelijk staat aan mijn leven. Alleen ik doe niet van die spannende dingen. Dat ik uh, ga varen tussen uh, golven die zo hoog zijn als een flat of zo. Daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Nee? Wat houdt je tegen? Uh, alleen op zee te zitten of zo. Oké, okay. okay. maar ben je wel iemand van op het water dat je dan specifiek hem als Held hebt? Nee, niet op die manier, maar nee. nee, maar ik bedoel wel gewoon lekker misschien rustig met een roeibootje. Oh jawel, ja. Ik woon ook aan het water. Ik woon in Woudrichem. en. Uh, Varen, maar, maar niet, niet, niet, niet dat, dat hele extreme, dat je op een gegeven moment niet meer weet of je, of je die, die ene storm zal overleven. Daar heb ik niet zo'n zin in, nee. Wat is het meest spannende dat u heeft gedaan? Wat ik heb gedaan? Op het water. Okay. Nou, ja. nou daar zal ik dat vertellen. Dat heeft helemaal niks mee te maken. Maar zal ik dat vertellen? Nee, ja, het, Erg het, hoor. Het, het mag. Kom maar op. Nou, gewoon op een zondag, een mooie zondag, een zondagmiddag. Waren we langs de lek en uh, ja, dan was Ik had een, speed, een speedboot en ik dacht, nou. Oh, ik had vroeger wel eens gesquiet en zo. En, en ik stond erop en dat ging gelijk hartstikke goed. Dus die de familie dacht, nou, dan kunnen we nog wel net uh, voor die boot langs. Alleen, er was ook een golf. En toen sloeg ik om de lak voor zo'n wijnboot. Zo die kan echt niet zomaar remmen of zo. Zo'n dus uh, zo vrachtschip is dat, hè? Wat zeg je? Dus, zo'n groot vrachtschip was dat. Ja, ja, dat is een grote vrachtschild. Ja, die, die, die ziet me ook amper dan, hè? want we lagen eigenlijk min en meer dan voor die neus. Ja. Dus dat familie, dat komt naar me toe varen. Die had eerst die lijn binnen trouwens, dan komt hij naar me toe varen. Na een keer aan, zeg ik varen, Had die het meer van binnenboord. <coughs> en toen waren we net voor die neus, gaf hij de gas. En, en toen waren we weg. En toen, uh, later zijn die skis teruggevonden. Het helemaal, die zijn helemaal door de schroef gegaan. Oh en, en, en, en de waterpolitie nog erbij, dat we niet zo idioot meer moesten doen en zo. Dus dat was echt wel zo'n moment dat je denkt van nou, dat was wel redelijk spannend, ja. Aan de dood ontsnapt eigenlijk. Ja, dat was ook zo, ja. Dus tegenwoordig doe ik ietsje rustiger dan. Ja. Nou, altijd een beetje, ik ben altijd overmoedig geweest, maar later weet je nou, laat ik het nou maar niet zo doen, weet je. Zoals vaker gebeurt, maar... De wijsheid komt met de jaren. Ja. En daarom heb ik waarschijnlijk niet zo'n zin om... Uh, nou, het lijkt me aan de ene kant wel mooi, maar die verhalen van Henk zijn ook mooi. Want Henk is dus gewoon op een sprookje op zo'n... Zo ja, het was geen onbewoond eiland, maar wel zo'n eiland in het Atlantische oceaan... ...waar zeg maar het ideale leven is. De, de, de kokosnoten vallen gewoon van de boom. Wow. dat was een was soort rockster. Eigenlijk. De rockster van het zeilen. Ja, ze wilden hem eigenlijk wel hebben daar, want hij had ook zo'n... Dus net zo'n bijna... Voor een boot van hun. En Henk die vertelt dan echt zo van nou, uh, ze hadden wel een huis voor me willen bouwen. En eventueel een vrouw, zegt hij er dan bij. Een vrouw voor hem willen bouwen. En, en toch zocht hij het hier. Hij ging, uh, zijn reizen zijn eigenlijk altijd, het doel van de reis is op weg naar huis. Weet je wel? Ja. En dat, dan had hij eerst gezegd dat hij rond zou blijven varen. Maar hij heeft ook een zoon in Nederland. En, en nu heeft hij het heel erg leuk in Nederland. Maar gaat, uh, deze zomer gaat hij dus zo ver maar ook noordelijk. Met ja. een iets anders schip weer. Ja. Heb je daarvan gehoord? Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Nou, dat komt straks in geen nieuws. Dat gaat in juni allemaal gebeuren. Oh, oké, oké. Hé, bedankt Kees voor, uh, voor, jou, ja, uh, voor nou, jouw het held. Ja, ik vond het een leuk gesprek met jou. Ik, uh, mij, uh, met, met ons, hè, in dit geval? Ja. Dat zeg Dan moet je niet de debuutpresentator de vergeten natuurlijk. Nee. Dat was ook leuk. Hé, hey, uh, dankjewel, uh, Kees. Nee, maar... Uh, de, de, maar ik heb, met wie heb ik nu gesproken? Want ja, dat met, met dat... allebei, hoor. Met allebei, Ah, oké. Okay, <laughs> Renze en Jan-Pieter. Oh, ja. Is van ons ah, te goed. Okay. Nee, die naam die komt nog wel, maar dat, dat kost eventjes tijd. Ik begrijp het. Kost. Oké. Okay. <laughs> Ik vind het hartstikke goed, hè. Doei, oh, doei. Uh, we gaan eventjes uh, even naar muziek luisteren. Uh, en dan wel van Jam. Uh, van en uh, So I Pray. Ja, oh, we zijn weer terug. Het. Ongelooflijk. <laughs> en dat komt, eh, dames en heren, de hele studio zit hiervoor. voor. Daar moeten we ook een beetje aan wennen s'nachts, want dat eh, doen we nog niet zo lang met al die studiogasten. Maar dat wordt heel gezellig. Dat is namelijk eh, straks eh, na, het, eh, na het nieuws. Dan hebben we bijvoorbeeld eh, financiële specialisten. Rachel en, eh, en Jeffy Leijgel, welkom alvast. En ook een singer-songwriter, John Hill. Maar eh, nu zit er nog even een minuutje bij ons, eh, Martijn. Martijn, ja. we hebben het eh, over geloofshelden gehad, eh, oh, eh, ja. over helden gehad het afgelopen uur. Met name eigenlijk sporthelden. Uh, uh, er vallen er ook steeds meer van een stuk de laatste jaren. Uh, onlangs nog, uh, ik noem een uh, Lance Armstrong. Ook wel wel mooi om te zien, hè? Ja? Ja, ik vind het ergens wel wat hebben. Dat iemand dan zo, zo snoeihard van zijn voetstuk valt. Uh, Lance Armstrong uh, noemde die al. Iemand waar we met z'n allen vol bewondering naar hebben zitten kijken. En, en dan opeens is, het, is, is dat weg. En uh, dat, ik vind dat wel mooi. Ergens, zijn, ergens. Zijn het dan sporthelden, vind je? Nee. Ik vind het van niet. Ik vind het, ik vind, uh, je mag van mij heel veel doen en flikken uh, in een wedstrijd. Ik vind Louis Soares een, een fantastische sportheld. Hij is eerlijk. En uh, um, hij doet dingen die niet mogen, zit daar voor zijn straf uit en dan gaat hij verder. En ik denk dat die jongen uh, de, ook... Maar wat sommige... ook toch Die is toch ook eerlijk nu? Ja, nu ja. ja na zeven jaar en nadat het, uh, de druk wel heel erg hoog werd opgevoerd. Nou, ja, misschien heb jij sommige helden die nooit eerlijk zijn geweest. Nee, nou ja, goed. Dan, op het moment dat dat bekend wordt, dan is het, is het klaar. Ja, oké. Okay. Nou, dan, ja. eh, dan moet ze dat misschien toch wel doen, of niet? Helden. Doen we niet. Veel besproken personen. Dank je wel, Martijn, ook voor jouw komst naar de studio. Wij gaan zo meteen verder naar het nieuwsoverzicht van drie uur.